7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Korte onrust in Rotterdam, Pakistan liet China geheime Amerikaanse helikopter onderzoeken... en Japanse economie krimpt minder dan verwacht. In Rotterdam-Zuid is het gisteravond even onrustig geweest... nadat de politie een gewapende man had neergeschoten. De man had kort daarvoor zelf schoten gelost. Toen de politie erop afging, vluchtte hij... Na een verdachte beweging zou hij in zijn rug zijn geschoten. Er kwamen zo'n 300 mensen af op het incident. Sommigen riepen verwijten naar de politie. Toen ze weigerden achteruit te gaan... drongen agenten hen met honden en met de wapenstok terug. Er kwam een flinke politiemacht op af met 25 busjes. Na een tijdje was het weer rustig. De politie was beducht op rellen na een oproep via Twitter... om naar Engels voorbeeld ook in Rotterdam rellen te ontketenen. De neergeschoten man is een bekende van de politie. 28 jaar is hij. Hij is niet ernstig gewond. FNV-bondgenoten heeft actie gevoerd bij Van den Bos Transport in het Brabantse Erp. Daar worden buitenlandse chauffeurs betaald volgens de CAO in hun eigen land. Veel buitenlandse chauffeurs weten niet dat ze na een uitspraak van de rechter... afgelopen week voortaan volgens de Nederlandse CAO moeten worden betaald. Kaderleden van de bond hebben bij de ingang van het bedrijf... buitenlandse chauffeurs verteld dat ze vaak te weinig verdienen. De CAO's in het buitenland voor beroepschauffeurs zijn vaak veel minder gunstig dan die in Nederland. Vooral Oost-Europeanen verdienen veel minder. Pakistan heeft tegen de Verenigde Staten gelogen... over het wrak van de helikopter waarmee Amerikaanse commando's... in mei de actie uitvoerden tegen Osama Bin Laden. De Pakistanen zeiden kort na de actie... dat het wrak door niemand mocht worden bekeken... In het toestel zat ultramoderne apparatuur om onzichtbaar te blijven voor radar. Maar volgens de Britse krant The Financial Times... hebben Chinese ingenieurs de helikopter uitgebreid mogen fotograferen. De krant heeft dat vernomen van Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Eind mei werd het helikoptervrak door Pakistan teruggegeven aan de Amerikanen. Maar toen hadden de Chinese deskundigen dus al uitgebreid onderzocht. De Japanse economie doet het beter dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar krompt de economie weliswaar met 1,3 procent... maar analisten hadden verwacht dat de krimp twee keer zo groot zou zijn. De economie kampt onder meer met de naweeën van de aardbeving... en de tsunami in maart van dit jaar. Het is het derde kwartaal op rij dat de Japanse economie krimpt. De regering verwacht verder herstel eind dit jaar... maar de groei wordt bedreigd door de stijgende koers van de yen... en de onrust over de schuldencrisis in de VS en Europa. Het aantal in Nederland verkochte visproducten dat een duurzaamheidskeurmerk heeft... is in de afgelopen drie jaar verviervoudigd. Inmiddels hebben ruim duizend producten het zogenoemde MSC-keurmerk... dat wereldwijd wordt gebruikt. In 2008 hadden slechts 225 visproducten dat keurmerk. Vissers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen... wil hun vangst gecertificeerd worden. Zo mag er geen sprake zijn van overbevissing... en moeten ze met respect omgaan met de natuur onder water. Greenpeace zegt dat het MSC-keurmerk soms te makkelijk wordt toegekend. Bepaalde soorten vis, zoals de koolvis en de kabeljauw uit de Noordzee... hebben een duurzaamheidskeurmerk, maar volgens de milieuorganisatie... is bij deze soorten zeker sprake van overbevissing. In Californië is een tekening van Rembrandt gestolen. De tekening was onderdeel van een expositie die in het Ritz-Carlton Hotel werd gehouden. De politie zegt dat de diefstal goed voorbereid was. De curator was in het hotel korte tijd afgeleid door een gast... Toen hij weer op de plek waar de Rembrandt werd tentoongesteld ging kijken, was het werk weg. De tekening heet Het Oordeel en de waarde wordt geschat op zo'n 175.000 euro. Een man uit Maasland is zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgeraakt... omdat hij de snelweg als een racebaan gebruikte. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda reed hij 240 kilometer per uur. 110 kilometer, harder dan is toegestaan. Luid toeterend en knipperend met zijn licht, joeg hij iedereen van de linkerbaan. Werd betrapt door een motoragent die hem bij Breda uiteindelijk wist te achterhalen. De wegpiraat van 53 verklaarde dat hij een zin had hard te rijden. Dat iedereen dan maar voor hem aan de kant moest. Nieuw-Zeeland is getroffen door de zwaarste sneeuwstorm van de afgelopen 40 jaar. Het openbare leven in de hoofdstad Wellington ligt bijna helemaal stil. De meeste scholen zijn gesloten. De snelweg op het Noordereiland van Wellington naar Auckland is praktisch onbegaanbaar. Ook op het Zuidereiland ligt een dik pak sneeuw en verscheidene vliegvelden zijn gesloten. In de meeste steden in Nieuw-Zeeland... heeft de politie de mensen aangeraden voorlopig binnen te blijven. De weersverwachting is niet best. De komende dagen wordt er nog veel meer sneeuw verwacht. In Nieuw-Zeeland dan. Nu het weer in Nederland. Vandaag geregeld zonder ontstaan wat stapelwolken... en in de oostelijke helft van het land vanmiddag een enkele buien. Het een matige westenwind. Het wordt 19 graden op de Wadden en mogelijk 23 in Limburg. Morgen is het wat meer bewolkt dan vandaag. Vooral in het westen en noorden valt er wat regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten. file van drie kilometer. De weg is daar bijna helemaal dicht. Er staat een uitgebrande auto. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. Bij Rotterdam op de A15 van Rotterdam naar Europoort... twee kilometer bij de Botlektunnel. En nog één op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrigtsenplein, twee kilometer.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 In Boer Vrouw help ik boeren in een zoektocht naar de ware liefde. Maar als de KRO niet genoeg leden heeft, kunnen we geen Boer Vrouw meer maken. Word daarom nu lid van de KRO, voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar karo.nl. Dankjewel. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Wilt u weten hoe uw bedrijf gezond en slagvaardig blijft? Kom dan op 6 september naar het seminar Duurzame Arbeid van Mercer. Trendwatcher Ajit Bakas presenteert de toekomst van werk. Wij laten u zien wat er verandert op de arbeidsmarkt... en hoe u personeel optimaal en duurzaam inzet. Mijn naam is Arnoud Korteweg, algemeen directeur van Mercer... en ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden doet u op arbeidkanduurzaam.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Nederlandse militairen noemen de missie in Kunduz een logistieke puinhoop. We vragen zo meteen de bonden om een reactie. En we blikken vooruit op misschien wel weer een onrustige week op de beurzen. En in Groot-Brittannië zijn ze nog steeds druk bezig... met de berechting van de honderden helschoppers daar. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien vanochtend. Het is zeven over zeven. Een groot gebrek aan munitie... Tolken die er niet zijn. Onvolledig uitgeruste voertuigen. Militairen van de politiemissie in Kunduz noemen de missie een logistieke puinhoop. Uit e-mailwisselingen met de NOS blijkt hun frustratie. Na zes weken in Afghanistan hebben ze door gebrek aan materieel nog nauwelijks iets kunnen doen. Jan Kleijan van de militaire vakbond Akom. goedemorgen. goedemorgen. Ja, één militair mailt ons hoe zijn dag eruit ziet. Het is ontbijten, koffie drinken, sporten, lunchen, siesta, internet, avondeten en dan een filmpje kijken. Uh, ja, dat lijkt me niet precies de inhoud van de missie. Nee, dat lijkt mij ook niet. Uh, kijk, als dat het werk van die man is, had hij net zo goed uh, zes weken geleden niet hoeven te vertrekken en op vakantie kunnen vieren met zijn gezin. Ja. Had hij daar niet hoeven te zitten. U hoort meer van dit soort geluiden? Ja, wij krijgen dezelfde signalen, onder andere over uh, logistiek, uh, die niet klopt, materiaal wat er niet is. Uh, ook een stuk frustratie dat men voor uh, internet, telefonie en alles is aangewezen op Duitsers. Kortom gesteld, uh, ja, wat de problemen die zich voordeden nee, bij het begin van de missie naar Oesgan... Die zie je nu eigenlijk uh, net zo hard terug, dus daar hebben ze kennelijk ook geen ene snas van geleerd. Wat vindt u daarvan? Ik vind het gewoon in en in triest. Ik vind het geen recht doen aan de professionele instellingen die Nederlandse militairen hebben. En daar hoort uh, ja, een, der, een dergelijk amateuristisch logistiek traject, dat hoort daar gewoon niet bij. En ze weten het al zo lang. En ik bedoel, uh, in januari was bekend dat die missie zou gaan. En als ik dan ook in de krant lees van ja, de vliegtuigen vliegen over landen en dan moeten we toestemming vragen. En denk ik, ja, dat had je maanden geleden moeten doen en nu... Ja, want in, in janu Wat is het? januari werd het besloten? Januari, januari, februari ongeveer is het duidelijk geworden, dus ze hmm. hebben vier, vijf maanden de tijd gehad. Waar, waar gaat het nou mis? Nou ja, dat, dat, dat zijn soms hele kleine dingen. Uh, ik, ik weet dat in het verleden het track en tracing systeem een probleem was. Dan, dan, dan werd spul in een container geladen en onderweg deden ze het een keertje overladen en dat werd dan niet goed bijgehouden. Ja, en dan komt er een container aan en er blijken andere dingen in te zitten. En als, uh, op die plaats, die moet ergens anders ja. zijn. Maar uh, dat is, lijkt mij een wat, incident, toch? Wat zegt u? Dat lijkt mij een incident. Nou ja, dat ja, kan maar, een keer maar gebeuren. Als 40 keer in een week voorkomt, dan, dan zijn het 40 incidenten waar je vreselijk veel last van hebt. Maar bijvoorbeeld, ook als je nu leest, en dat hoor je wel eens vaker: dat een, een vliegtuig met vracht ineens geen toestemming krijgt om over een land te vliegen. om weet ik welke reden. Ja, dan loopt zo'n heel logistiek programma loopt gewoon helemaal de hek in. Neem niet weg dat die militair daar gewoon met al zijn frustraties zit en daarvoor ja. nou jammer de korte achternaam zit. Maar als ik dit zou horen, alle problemen zou omschreven, dan denk ik, dat wordt helemaal niet goed gemanaged, wordt helemaal niet goed geleid vanuit Nederland. Nou ja, dat, dat, dat is waar ik mij zo hooglijk over verbaat en eigenlijk een beetje boos over ben. Dat hebben we gehad bij het begin van de missie in Oeganda. Dat is meer dan vier jaar geleden. En dan denk ik van nou, dat heb je gezien. Je hebt geconstateerd dat dingen fout gaan. Dan maak je dezelfde fouten niet opnieuw. En nu zie je dat gewoon soortgelijke dingen weer gebeuren. En ja, wat daar de reden van is, ja, ik denk dat de fancy dat zelf maar eens intern moet onderzoeken. Maar het kan gewoon niet, het past niet bij een professionele uh, instelling als een krijgsmaat. Nee, wat gaat, u, wat gaat u nu doen? Nou, ik, ik, ik, ik, ik heb vakantie gehad en ik, ik ga deze week contact zoeken met de CDS om te kijken wat we eraan kunnen doen. En met name ook als het gaat over zeg maar, de, de voorzieningen die die mensen daar hebben, om contact te hebben met het gezin in Nederland. Uh, dat soort dingen, ja, ik, ik, ik vind het allemaal zo knullig en ik, ik verbaas me erover. En in hoeverre ligt dit nou aan de commandant strijdkrachten van UM? Nou ja, die, die doet het zelf allemaal niet en die, die, die, die, die geeft opdrachten en dan gaat hij ervan uit dat het ook allemaal netjes gedaan wordt. En dat wordt uh, denk ik ook nog wel geverifiëerd of gecontroleerd. Maar ik kan me niet indenken dat Peter van Um precies op de hoogte is van wat allemaal fout gaat. Nee, maar hij is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ja, de... dat. De, die verantwoordelijkheid die moet je ook afleggen aan de minister, denk ik. En de minister aan de politiek. Ja. Maar dat is een traject waar ik niet in treed. Maar ik zal hem wel kennen, maken dat ik constateer dat ik dingen gewoon aan alle kanten fout lopen. Nu kent u Defensie natuurlijk een beetje. In, in, in hoeverre is dit nu? Hè? Zit, het is al zes weken gaat het zo. Hoe snel kan dit nou uh, hersteld worden? Nou ja, Defensie zegt zelf van ja, het is allemaal geen probleem. want de misbruik. De missie begint pas over drie weken. Maar ja, dan zeg ik, als het dat over drie weken begint... ...waarvan moeten die mensen dan zes weken zitten te duimen draaien in Afghanistan. Precies, dus u moet het nog maar zien. Ja, ik moet het eerst nog maar zien. En ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat het over drie weken allemaal nog zeker niet geregeld is. Dat, dat leert dan de ervaring helaas ook uit het verleden. We gaan het in de gaten houden. Jan Kleijan van de Militaire Vakmond Akom, dank u wel. Graag gedaan. FNV bondgenoten heeft gisteren actie gevoerd bij Van de Bos transport in het Brabantse Erp. Veel buitenlandse chauffeurs weten namelijk niet dat ze na een uitspraak van de rechter afgelopen week voortaan volgens de Nederlandse cao moeten worden betaald reden voor de bond om aan de poort van het Brabantse transportbedrijf... zelf de chauffeurs te informeren. Waarom? Ja, ja, ja, ja, ja. Een hele hoop gedoe met de bus met Duitsers... die er eerst niet uit mochten... die geblokkeerd werden door andere chauffeurs die hier al aanwezig waren... en vervolgens er wel uit mochten... worden dan uiteindelijk folders uitgedeeld. Meneer Edwin Atema van FNV Bondgenoten, Wat staat er eigenlijk in die folder? Nou, dat wij de Duitsers wijzen op gelijk werk, gelijk loon. Dat als ze feitelijk in Nederland werken, voor een Nederlandse transporteur, dat ze onder heel veel voorwaarden gewoon een Nederlands salaris op kunnen eisen. Want wat is het verschil? Nou, hier verdienen de Duitsers 8 euro per uur, daar waar de Nederlanders 14, 15 euro per uur verdienen. En ik zou zeggen, dat is toch de markt? Ja, misschien de markt, alleen hebben we gelukkig ook nog spelregels en daar dienen alle partijen zich aan te houden. Maar spelregels, wat zijn die spelregels dan? Uh, uh, nou, de Europese wet de Nederlandse arbeidswet en uh, de CAO. Um, uh, uh, nou, er is een uitspraak geweest. Wij vinden sowieso dat in dergelijke gevallen een Nederlands salaris moet, uh, betaald moet worden. Dan heeft uh, uh, de kantoorrechter vorige week een hele mooie uitspraak gedaan. De werkgevers hebben daar bovenheen nog eens heel hard geroepen dat ze dat prachtig vinden. En dat alle transporteurs zich aan de CAO moeten houden. Je ziet hier een heel, heel groot bedrijf, een paar honderd buitenlandse arbeidskrachten. Die feitelijk rijden voor een Nederlandse bedrijf. Houden ze zo'n flyer bekomen? Heb ik zo'n. ze zo'n, alles flyer. Ja, ik ga niks verstaan. Nee, nee, nee. ik ga niks staan. Ondertussen is Peter van den Bos eigenaar van dit bedrijf... ook op het terrein gekomen en hij reageert nog laconiek. We opereren zoals heel Nederland of heel Europa eh, opereert. En ik heb daar geen enkele, nee, geen, enkel, geen enkele... Maar het is toch zo dat u deze Duitse chauffeurs... minder betaalt dan de Nederlandse chauffeurs? Wij betalen die Duitse chauffeurs volgens de Duitse maatstaven. ja. Maar en de FNV zegt maar... dat dat niet kan. Nee, maar laten we het even helder hebben. Onze, deze Duitse chauffeurs zijn geen mensen die hier in Nederland komen en allemaal die rijden hier niet morgen hele dag in Nederland rond. Dat zijn gewoon jongens die internationaal werk verrichten. Klopt, zegt FNV. Maar uw bedrijf is in Nederland gevestigd. Ja, maar zo hebben wij nogmaals, ik heb het net ook al gezegd, we hebben, we hebben acht vestigingen in Europa en we hebben dus acht nationaliteiten. En al die nationaliteiten die rijden op, op, door, door verschillende uh, landen heen en door, ja, dus ook met verschillende nationaliteiten met verschillende loonschalen. Ja, en de Nederlander is de duurste chauffeur die wij in dienst hebben, dat klopt. En die bent u liever rijk als kwijt dan? Nee, want anders we hebben we toch nog steeds een hele hoop. En we hebben ze ook gewoon nodig. En we hebben voor een hele hoop werk hebben we gewoon Nederlandse chauffeurs nodig. En ook voor een hele hoop werk gebruiken we andere nationaliteitschauffeurs. Ja, dat klopt. Mag Maar je concluderen dat u en de FNV er voorlopig nog niet uit zijn? Nee, dat kunt u niet concluderen. Want ik, nogmaals, naar aanleiding van een uitspraak die deze week gebeurd is... bij een bedrijf elders in Nederland... waarvan de feiten volgens mij heel anders liggen dan dat ze bij ons liggen. Maar ik ken, ik ken dat dossier ook niet, echt niet. Je kunt het niet vergelijken op een situatie bij ons. Dan zul je maar, dat is het verbazingwekken wat mij verbaast vandaag is. En daarom ben ik me naar de zaak toegekomen dan als we met elkaar willen praten, dan normaal gezien dan benadert de FNV ons... en dan gaan we aan tafel zitten. Alleen op dit moment vinden ze het nodig om hier voor de poort te staan... en op een of andere manier de, de media te trekken. Nou, de aandacht te trekken, nou, bij deze. Maar het lijkt me verstandig om gewoon aan tafel te gaan zitten... dan het hier voor de poort te doen. En dat was Peter van der Bos van het gelijknamige transportbedrijf. Uh, en hij zei dat tegen verslaggever John Saarbach. Jongeren in Israël voeren al weken actie omdat de kosten van levensonderhoud zo hoog zijn. Morgen praat het parlement erover. En er zijn op dit moment geen filemeldingen, dus u kunt uh, lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is uh, kwart over zeven. Ja, Tienduizenden Israëliërs zijn afgelopen weekend weer de straat opgegaan... uit protest tegen de gestegen kosten van het levensonderhoud. Concentreerde het protest zich de afgelopen weken vooral in Tel Aviv. Nu laten boze Israëliërs zich ook in andere steden horen. Morgen gaat het Israëlisch parlement de eisen van de actievoerders bespreken. Miri Ben Baruch woont al decennia in Israël en neemt ook deel aan de acties en demonstraties. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe bijzonder is het dat er nu ook buiten Tel Aviv wordt gedemonstreerd... Eh, dat is eh, zeer bijzonder, want het is nog nooit gebeurd. Niet dat ik mij kan herinneren en ik doe al de hele tijd mee aan allerlei demonstraties. Eh, het is altijd zo dat eh, ja, de Beersheba en eh, de mensen uit Netanyahu en uit weet ik veel waar, die komen naar Tel Aviv om te demonstreren. Ze hebben nog nooit aan een, ja, een centrale, uh, zou ik zeggen, protest ja. eh, meegedaan en dat dat... Eh, de demonstraties dan in de minder centrale steden wordt gehouden. Dat is nog nooit gebeurd. Dus dan moeten we concluderen dat blijkbaar de gemoederen hoog oplopen in Israël. Ja, inderdaad. Heel erg. De onvrede is het groot. Is. Waar wordt allemaal te actie ja. tegengevoerd precies? Um, om het nou even heel kort samen te voegen. Zeg je ja. dat zo in Nederland? Samenvatten. Ja. <laughs> Samenvatten, ja. Dat bedoel ik. Uh, de, de laatste paar jaar is Israël bijna een uitverkocht aan een paar rijke families. Israël bedoelt u? Ja, alle, alle bedrijven, alle, alle regeringsbedrijven, staatsbedrijven, en ook ja. staatsbedrijven die zijn dus, dus allemaal uitverkocht aan een soort ja, monopol van, van een paar rijke families die elkaar de hand over het hoofd houden en, en elkaar helpen. En, en dus zijn de prijzen van alles ontzichelijk omhoog gegaan, mm -hmm. inclusief de huizingsprijzen, dus ook de huurprijzen. Eh, Daar komt nog bij dat er dus een soort invasie was van eh, buitenlanders eh, Joodse buitenlanders die dus in Tel Aviv, heel veel eh, speciaal in Tel Aviv, maar ook in Netanya, ook in Ashdod eh, honing, woningen hebben gehuurd voor eh, zomerverblijf ja. en die hebben dus ook de huurprijzen ontzettend omhoog gegooid en dat alles samen, dus het, het, het eten is, is heel erg duur de gewone dagelijkse levenkosten zijn bijna onbetaalbaar ja. Uh, daar voeg je nog bij je uh, ja je en ja als je kinderen hebt iets met de kinderen doen en gewoon eten en uh, ja de de gemeente tax uh, ja. En dat soort dingen. Het is al ontzettend, ontzettend duur. En de salarissen zijn de laatste tien jaar niet bijgepast. Nee, als we kijken dus, naar de dus... beelden uit Israël, dan zien we vooral heel veel jongeren die de straat op zijn gegaan. Uh, nou ja. Ja, u bent iets ouder. U woont al enkele ja. decennia in Israël. Waar, wat, wat, waarom gaat u dan zo de straat op? Uh, nou, ik, ik voel het van de kant van alleenstaande vrouwen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is ook heel sterk. Ja. Uh, alleenstaande moeders, alleenstaande vrouwen. Uh, maar er, is overal, uh, er zijn heel veel secties en iedere sectie voelt zich eigenlijk, uh, ja, uh, dat hij niet genoeg krijgt. De ja. dokters, dus de sociaalwerkers, ja. uh, de zusters. En daarom nou, zijn die allemaal samen dus echt. En de studenten dus aan de andere kant. En ze zijn ja. dus allemaal samen aan... Het protest zuster. zwelt aan, zullen we maar zeggen. Ja. En helpt ja, het een antwoord. beetje, het protesteren? Wat is, de, wat is de reactie vanuit de regering? Niet veel. Hm. Ik weet het niet. Ze hebben dus uh, morgen dat uh, de knijs gaat erover praten, het parlement. En er is een, een, een comité opgezet. Door, de, door Bibi Netanyahu, heeft een comité opgezet waar we niet zo erg, uh, ja, niet, niet zo van verwachten eigenlijk. Nee. Uh, wat er dus aan het gebeuren is dat wij eisen dus een, eigenlijk een totale verandering van de prioriteiten van de regering. Ja. En tot die tijd blijft u gewoon de straat op gaan. Ja, dat is de beslissing. Miri Benbroeg, dank u wel voor uw uitleg over de demonstraties in Israël... nu dus ook buiten Tel Aviv. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week, Roel Pauw. Het bonkt en het stuitert over een zandweg in Park de Hoge Veluwe. Om precies te zijn in de omgeving van het Delense Veld. Ik zit in de auto samen met Henk Beukhof. Hij is adjunct directeur van stichting Park Hoge Veluwe. En met Henk Ruzeler. Hij is een van de boswachters hier. Het is net een echte safari. Ja, zelfs deze terreinauto moet af en toe er even flink aan trekken. Maar uh, ja, dat Delense veld, uh, een groot gras heidegebied van ongeveer 500 hectare, staat nu door, uh, nou ja, een enorme neerslag voor een groot gedeelte ook onder water. En je ziet ook wel zo'n ven, wat hier ligt, Delense was. Maar hier werden is, vroeger de schapen gewassen, ze voordat dat, ze geschoren werden. Er werden vroeger inderdaad schapen gewassen. Nou, dat ven is zo een half keer groter dan uh, dat die normaal gesproken is. We gaan hier weer even proberen om erdoor te komen. Nou, dat, uh, daar had hij weinig moeite mee. Nee. Het is een goede terreinauto. Ja, want Ik heb uh, boswachter Henk Ruzeler gevraagd om naar de plek te rijden... die wat hem betreft sowieso al die 8 euro entreegeld waard is. kun je hier vast komen te zitten hoor. Dat, uh, dat is zeker. Hier heb je een prachtig plekje trouwens, even leuk om te laten zien. Ja. Hier heb je een hele mooie populatie. Groeiplek van uh, Klokjes-Gentiaan. Oh ja, die uh, blauwe bloemetjes ja. tussen het gras. Ja, ja, ja. ja. Uh, er zijn wel mensen die wandelingen in de Alpen maken die dan uh, de alpen uh, zien. Maar uh, hier op het Nationaal Park Hoge zie je eenzelfde soortige bloemetje eigenlijk. En dat heel dat zeldzaam. Zeldzaam in heel Nederland, maar op de Hoge Veluwe komen ze nog volop voor. En dat is dan ook weer belangrijk voor beestjes die daarvan afhankelijk zijn? Van de klokjes Gentiaan? Nou, toevallig met die klokjes Gentiaan gaat dat heel goed op. Want uh, er is een vlinnertje. Overigens natuurlijk ook weer heel zeldzaam. Ik uh, gok het Gentiaanblauwtje. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En die is dus afhankelijk van... Uh, van deze bloemetjes. Ja, als je wil, kunnen we even gaan kijken of er ei is. Maar dat zou je dus moeten kunnen zien. Is het, sta je toevallig niet in een plas? Nou, toevallig wel, maar ik blijf... Ja. Ja, ja, nou... ja, ik heb dan wel laarzen aan, ja, ook... maar toch... Nee, maar... Ik weet niet hoe diep het hier is. Draaitje. Dan is het toch makkelijker om even een paar meter verder te stoppen. En zodra je uitstapt. Hoor je de stilte? Precies. Ja. En daar komen ze ook voor, die uh, half miljoen bezoekers, voor deze ervaring? Uh, ik denk voor een deel, maar ik denk ook voor een ander belangrijk deel. Um, om het feit wat je hier eigenlijk ziet op deze vlakte: een enorme wijdheid. Deze plek is die 8 uh, euro al waard. Dat vind ik wel. Ja, uh, en dan kun je op die gratis witte fiets hier naartoe. Over 40 kilometer fietspad en dan kom je hier langzaam zo over die vlakte. Je kruist een aantal natuurlijke vennen. En uh, nou ja, wanneer je hier in de middag overheen fietst, in de namiddag... en je kunt hier ook nog eens een keer uh, edelherten tegenkomen of zo... Nou ja, dan heb je natuurlijk een fantastische combinatie. En over een maand wordt het hier weer een drukte van belang. Want dan gaan de herten flink keer. En dat trekt ook altijd een heleboel mensen. Steeds meer, ja. In de bronstijd, in september, de paartijd van de edelherten willen mensen daar natuurlijk van alles van meemaken. Maar hier krijgen de bezoekers het eigenlijk op een presenteerblaadje. He, er wordt ze gewezen waar ze naartoe kunnen, met de fiets of met de auto. En wanneer ze dan in de namiddag ergens bij zo'n observatieplaats komen... dan uh, met een beetje geluk natuurlijk... Uh, dan zien ze prachtige dingen van het hele bronsspektakel. Goed, van de klokjes Gentiaan rijden we weer eventjes een stukje verder over het Delense veld. En straks over een uur gaat adjunct-directeur Henk Beukhoff vertellen hoe je deze prachtige natuur kunt omzetten in klinkende munt. En dat is in deze tijd waarin er stevig moet worden bezuinigd op natuurbeheer geen slecht idee. En bij Park de Hoge Veluwe weten ze precies hoe dat moet, want ze hebben nog nooit anders gedaan. De LOS Radioroute. Het is vijf minuten voor half acht. Het kanaaleiland Jersey is opgeschrikt door een gruwelijke steekpartij. Volgens de eerste berichten vonden zes mensen de dood en is ook de dader zwaar gewond geraakt. Volgens een rechercheur van de politie op Jersey gebeurt er doorgaans bijna nooit wat op het eiland. De laatste moord was zeven jaar geleden. Jersey is een really safe place. I think the last murder was in 2004, seven years ago. Crime is incredibly low uh, on the island. Maar dit weekend werd dus de rust ruw verstoord. Aan de telefoon correspondent Hieke Jippes. Hieke, wat heeft zich daar afgespeeld? Gisterenmiddag uh, rond uh, drie uur werd de politie uh, gealarmeerd... dat er sprake was van een incident met messen voor een flat in St. Helier. De hoofdstad van uh, Jersey, de ruzie die... Uh, kwam op de een of andere manier vanuit die flat ook half op straat terecht. Ambulances en politie snelden toe. En inderdaad met het resultaat uh, de, de, twee vrouwen, drie hele jonge kinderen en één man... Uh, bleken uh, dood. En wat jij al zei, een 30-jarige man ligt nu onder bewaking in het ziekenhuis... na een operatie voor uh, steekwonden. En zijn toestand is ernstig. Ja, er is inmiddels uh, een persconferentie uh, geweest, begrijp ik, op Jersey. Is daar nog iets bekendgemaakt? De politie uh, zei daar dat ze grote moeite hebben om precies uit te pluizen waar dit allemaal uh, over ging. Het onderzoek was uh, uh, complex en uh, eiste veel van de politie, zei de politieman uh, die het leidde. Ze riep ook uh, op om, uh, aan getuigen die wat wisten om zich uh, te komen melden. En nadere mededelingen over de toedracht hebben we verder nog niet gehad. Nee, en is het duidelijk of het hier om toeristen gaat of inwoners van het eiland? Het lijkt erop dat het inwoners zijn, buren zeggen dat ze weten om uh, wie het gaat. Uh, jonge uh, mensen achter in de twintig met uh, uh, kleine kinderen en sommige buren zeggen dat het zou gaan om Polen, maar dat is niet bevestigd. Nee, we hoorden net al een politieagent zeggen... dat er eigenlijk nooit wat gebeurt op Jersey. Dat klopt ook een beetje, dat beeld? Ja, de, Jersey is het, het grootste van alle kanaaleilanden. 100.000 inwoners, leeft voornamelijk uh, van toerisme. Laatste moord inderdaad in 2004. Een van de laagste misdaadcijfers... Um, in uh, het, het geheel van de Britse uh, eilanden. En zoals de leider van het politieonderzoek zei... een van de veiligste orde in de westelijke wereld. En kan Jersey dit dan ook zelf oplossen, zo'n moord? Of uh, moeten ze echt specialismes uh, van het vasteland laten komen? Nou, toevalligerwijs is het hoofd van het politieonderzoek... een, erva een zeer ervaren politieman... die landelijke bekendheid heeft gekregen... door uh, het oplossen van het onderzoek naar de moord... op zes prostituees in uh, Suffolk een paar jaar geleden... Die dacht waarschijnlijk dat hij verder een, een rustig leven ging leiden op Jersey. Dat valt dus nu een beetje tegen. Maar in theorie kan elke politiemacht altijd beroep doen... op experts van andere delen van het Britse Koninkrijk. Consument uh, Hieke Jippes vanuit uh, Engeland.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 Onrust vannacht in Rotterdam en militaire koendoes klagen over logistiek. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Na een schietincident is het in Rotterdam-Zuid korte tijd onrustig geweest. De politie schoot op een gewapende man die even daarvoor zelf het vuur had geopend. De man is in zijn rug geraakt, maar is niet ernstig gewond. Zo'n 300 mensen kwamen op het incident af en riepen verwijten naar de politie. Een grote groep agenten konden belagers terugdringen met honden en de wapenstok. Na een tijdje werd het weer rustig. De politie was beducht voor ongeregeldheden na een oproep via Twitter... om naar Engels voorbeeld ook in Rotterdam rellen te ontketenen. Er is gebrek aan munitie. De beloofde tolken zijn er niet en de voertuigen zijn niet voldoende uitgerust. Dat zijn de klachten van Nederlandse militairen in Kunduz. In e-mails aan de NOS noemen ze de politiemissie in de Afghaanse provincie een logistieke nachtmerrie. Bij de militaire vakbond ACOM komen dezelfde berichten binnen. Ja, wij krijgen dezelfde signalen, onder andere over uh, logistiek, uh, die niet klopt, materiaal wat er niet is. Uh, ook een stuk frustratie dat men voor uh, internet, telefonie en alles is aangewezen, op Duitsers...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 Veel buitenlandse chauffeurs weten niet dat ze na een uitspraak van de rechter afgelopen week voortaan volgens de Nederlandse cao moeten worden betaald. Kaderleden van de bond hebben bij de ingang van het bedrijf in Erp buitenlandse chauffeurs verteld dat ze vaak te weinig verdienen. Pakistan heeft China toegang gegeven tot een geheime Amerikaanse helikopter die gebruikt werd bij de actie tegen Osama Bin Laden in mei. Dat heeft de Britse krant The Financial Times gehoord van Amerikaanse functionarissen. De heli had speciale apparatuur aan boord... waarmee het niet gedetecteerd kon worden door de radar. Eerder zei Pakistan dat niemand bij het toestel is geweest... maar volgens de Amerikanen hebben de Chinezen uitgebreid foto's kunnen maken. Pakistan gaf de helikopter drie weken na de actie terug. De Libische opstandelingen hebben de afgelopen dagen verschillende successen gemeld. Zo zouden ze twee belangrijke steden in de buurt van de hoofdstad Tripoli hebben veroverd op de troepen van Gaddafi. Alle berichten uit Libië zijn moeilijk te controleren omdat er nauwelijks westerse verslaggevers in het land zijn. Gaddafi belde gisteren met de Libische staats-tv om de berichten tegen te spreken en riep het Libische volk op massaal in verzet te komen. Gaddafi was dat. Uit Tunesië komen berichten dat er gesprekken worden gevoerd tussen het Libische bewind en de opstandelingen. Woordvoerder van Kadhafi heeft die berichten direct met klem tegengesproken. En dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er geregeld zon. Er ontstaan wel enkele stapelwolken en in de helft van het land kan er vanmiddag een zeer lokaal buitje voorkomen. Er waait een matige westenwind en het wordt 19 graden op de wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Vanavond is er weinig bewolking en koelt het snel af. De minima liggen rond 9 graden en lokaal kan er mist ontstaan. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe. Morgen is er meer bewolking dan vandaag en vooral in het westen en noorden valt er mogelijk een beetje regen. In de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer even warm als vandaag met 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Woensdag en donderdag wordt het met 22 tot 26 graden duidelijk warmer. Vooral donderdag is er kans op enkele buien. Vroeger ging het vermogen van overledenen naar staat en kinderen. Nu is er een ware jacht ontstaan op de erfenis. Talloze instanties ontfermen zich over de nalatenschap. Een markt laverend tussen schaamte en hebzucht. Vanavond in Goudzoekers. Om 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt? En ons winkelcentrum veiliger? Hoe maken we onze bedrijfsomgeving aantrekkelijker? De Kamer van Koophandel weet hoe belangrijk de omgeving is voor ondernemers. Daarom brengen we hen bij elkaar en ondersteunen we hen bij de samenwerking met de gemeente. Kijk voor meer informatie op kvk.nl. Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Een heel goede morgen. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over half acht. Een strikt geheime operatie afgelopen zaterdag op Utoya in Noorwegen. Anders Breivik, de dader van de bomaanslag in de schietpartij in Noorwegen... ging onder zware begeleiding terug naar het eiland. De politie vond dat nodig voor het onderzoek. Gisteren werd er op een persconferentie in hele grote lijnen over verteld. Verslaggever Jessica van Spengen was na de aanslag bij het eiland... en zij maakte de volgende bijdrage. Zaterdagmiddag. Mensen leggen bloemen op de plek waar je kunt oversteken naar het eiland Oetulja. Niet wetende dat ondertussen Anders Breivik opnieuw de oversteek maakt met het pontje. Dit keer niet in een politiepak, maar met een tuigje zoals klimmers dat gebruiken. Aan dat tuigje een lang touw. Om hem heen veel politie en zijn advocaat. We dachten dat zijn bezoek zijn geheugen zou opfrissen... en dat was ook zo, vertelt de politie later in een persconferentie. Zijn verklaringen hebben veel nieuwe details opgeleverd. Van een afstand is te zien hoe de groep de route loopt... die Breivik die dag ook liep. Hij zit aan dat touw. Dat moet ervoor zorgen dat hij niet weg kan... of zichzelf of een ander iets aan kan doen. Iedereen draagt een kogel weer in het vest. Dat om vergeldingsacties te voorkomen. In een lange stoep trekt de groep over het eiland. Brijf ik voorop. Hij wijst om zich heen. Vertelt. Oogt rustig. Net zoals die dag. Zo vertelde Mirjam mij. Een dag na de schietpartij. We had several shoots. I think. Zij was een van de jongeren die erbij was op het eiland. What I heard by people who have seen him is that he was very calm when he went. He knew where he was heading. Hij was kalm. And he was very. Hij yeah. wist precies waar hij heen ging. He did this uh, did this with a cold heart. By uh, he, he just he knew where he was going. Hij deed dit in uh, koele bloede. How can someone do something like this? Uh, it's no words for it. No. Te zien is hoe Anders Breivik bij de waterkant staat. Hij beeldt uit hoe hij zijn wapen aanlegt, door de zoeker kijkt en in het water schiet. Zoals hij die dag ook deed. Een vriend van mij nam een aantal mensen mee in een boot. De motor was onklaargemaakt door de dader. Ze begonnen te so. peddelen. This guy had put up 15 or 16 people in this boat and starting uh, going out uh, of the lake trying to get to the other side. And also picked up more people in the lake. Uh, they were shot uh, at. Er werd op ze geschoten. And he went, he over them to. Maar ze haalden de overkant. They came over. He probably saved about 16 to 20 people. De rechercheurs vinden het onwerkelijk om met brievenkijk op het eiland te zijn. Maar het is nodig voor het onderzoek. Urenlang vertelt hij ze in detail hoe hij die dag te werk ging. preeg af han ikke was de Hij liet zien dat het hem niet onberoerd liet om terug te zijn op het eiland. Maar Maar hij toonde geen enkel berouw. En dat is alles wat de politie erover wil zeggen. Het wordt donker. Zaklampen gaan aan, zoeklichten op het eiland. Na acht uur rondlopen wordt Breivik weer aan wal gezet. In een grote zwarte auto verlaat hij het haventje van Utrecht. Misschien wel voor de laatste keer. Jessica van Spengen. Ja, tijd voor de sport. Uh, oud voetbalcoach Frits Korbach is overleden op 66-jarige leeftijd. Korbach heeft uh, vijf jaar als trainer bij PEC Zwolle gewerkt. En oud-directeur Henk van Ginkel legt uit waar de kracht van Korbach lag. De reden dat wij hem in de tijd gecontroleerd uh, hebben... dat was uh, omdat hij met Wageningen gepromoveerd was. En wij dachten dat het voor de groep die, uh, die we toen hadden... een uitstekende trainer kon zijn. Hij was goed in zijn onverstof. En hij kon spelers zeer goed motiveren. Sportcollega Ronald van der Geer is in de studio. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Ja, het Korbach-effect, wat is dat? Het Korbach-effect wil zeggen een directe verandering teweegbrengen. Dus Korbach was er een held in door een ploeg... Uh, over te nemen die ja, wat, wat, wat moeilijk functioneerde. Hij kwam en er was direct resultaat. En dat noemde hij eigenlijk het Korbach-effect. Dus elke trainerswissel wordt nu eigenlijk nog altijd een beetje het Korbach-effect genoemd. En dat, was, ja. Ja, dat heeft hij toch maar, uh, maar mooi bewerkstelligd dat dat, uh, dat dat zijn naam heeft gekregen. Nou Hoe deed hij dat dan? Het was een enorme motivator. Het was een goede voetbaltrainer. Je hoorde net ook al goede oefenstof. Maar het was vooral een persoonlijkheid. En hij kon de spelers doen geloven dat ze onoverwinnelijk waren... En daarom, het Korbach-effect was op een gegeven moment uitgewerkt... omdat het is een trucje. Uh, hij, hij, was, hij was een goede voetbaltrainer, kon ook spelers beter maken... maar als met name jij uh, een motivator bent... op een gegeven moment dan prikken mensen er doorheen. Maar er was een periode ja, waarin dat gewoon werkte. En daar was, hij, uh, daar was hij een absolute kei in. Hij maakte elftallen... Onoverwinnelijk voor het gevoel. Ja, hoe, hoe zou jij hem uh, typeren, deze voetbaltrainer? Uh, zeer flamboyant. Het was een, uh, een echte levensgenieter. Het was een man die van s ochtends vroeg tot s avonds laat met het leven bezig was. Voetbaltrainer was, maar ook uh, ja, uh, overal een graag geziene gast. Ik denk dat hij weinig vijanden heeft in, uh, in de voetballerij. En dat is toch knap als je 40 jaar trainer bent geweest en eigenlijk iedereen vol lof over je praat. Ja. Maar het gaat mm, eigenlijk de laatste jaren met name natuurlijk over zijn, zijn flamboyante levensstijl. Hij hield van een Drankje. Hij hield van een hapje, hij hield van feesten. Maar hij is wel vijf keer, mede door dat Korbach-effect... met een ploeg van de Eerste naar de Eredivisie gepromoveerd. En dat is nog altijd een record. Ja, nou dan moest hij bij zijn laatste club, Sparta... moest hij na twee dagen al stoppen vanwege zijn gezondheid, de keelkanker. Ja, ik weet niet of dat toen al speelde. Uh, wat, wat er in elk geval wel was... er was iets niet helemaal goed met uh, Korbach en drank... En wat ik nog weet is dat hij toch wel in een bepaalde toestand... toen bij Sparta aankwam, want daar was ik bij bij die persconferentie. Toen dacht ik al van, nou, er zit al wat achter de kiezen. Hij gebruikte destijds ook medicijnen, hij was niet helemaal gezond. En hij is eigenlijk na een training bij min 10 in korte broek ingestort. En uh, ja, toen heeft Sparta er alles aan gedaan om de volgende dag weer van hem af te komen. Hij heeft maar één dag daadwerkelijk getraind. En ja. voor de rest is men alleen maar bezig geweest met welkom, heten en afscheid nemen. Het is ook wel weer tragisch eigenlijk, zo'n einde ja, aan een carrière. Ja. Ze hebben hem nog één keer uh, uh, bij de haren erbij gesleept. Maar dat was in de amateurs, Harkemaanse Boys. En daar heeft hij dan uh, zijn laatste klus in 2007 volbracht. Ja. En daarna was het klaar. Daarna zat hij eigenlijk wat stil en alleen in, in een flat. Ja, en uiteindelijk heeft hij, heeft hij keelkanker gekregen. Hij is overigens gestorven gisteren in de ambulance aan een hart aan. Maar dat was wel veroorzaakt door, door, door, door, door ja, zaken rond die tumor. Frits Korbach. dus. Laten we even over de, naar het Eredivisievoetbal kijken van uh, dit weekend. Uh, gisteren uh, won Ajax 5-1 van Heerenveen. Ja. Uh, ja, wat zegt dat over Ajax? Nou, dat zegt dat ze de zaakjes keurig op orde hebben. Uh, tweede keer dat er met hoogcijfers wordt gewonnen. Ik zou wel kunnen zeggen, je moet even kijken naar de tegenstand. Heerenveen heeft een tijdje meegedaan, maar niet de hele wedstrijd. Gisteren tegen, tegen Ajax. Maar Ajax heeft wel een complete selectie... waar de gebreken die vorig jaar aan het licht kwamen, wel verholpen zijn door Frank de Boer. En ja, dit elftal, als het eenmaal loopt, dan loopt het ook goed. En dan kun je zien dat er ontzettend veel kwaliteit in zit. Ga even naar een andere uh, team Feyenoord. Ja. Uh, ja, trainer Ronald Koeman, uh, nog maar net bij elkaar... Uh, hoe gaat het? Ja, gek, hè? Een groep die eigenlijk was, was opgegeven, hè, waarvan iedereen dacht... nou, dat gaat, gaat niet meer. Dan blijkt toch dat als er ineens een fris gezicht voor die groep staat... en zegt, jongens, we zetten de schouders eronder... misschien wat details wijzigt en dat frisse gezicht doet wonderen. Want het was een, uh, ja, een ontketend team... dat op ja. heel veel facetten van het, uh, van het voetbal een voldoende scoorde. En ja, je merkt ook in dat stadion, dat was lang geleden... er ja. werd een weef ingezet, uh, het kon allemaal niet op. Het, maar... het Koeman-effect misschien wel? Het, het Koeman-effect, nou ja, ik bedoel, hij is er net drie weken, vier weken, en hij heeft direct resultaat. Niet te vroeg juichen, want tegenstanders waren ook daar, in dit geval, vorige week Excelsior en Roda, deed het ook niet heel erg goed. Maar het is, het is aardig natuurlijk, als je zo'n seizoen hebt gehad, en je staat ja. nu met zes punten uit twee wedstrijden. Nou, goed voor het zelfvertrouwen. In elk dat wel een leuk begin. geval. Hey, en FC Twente speelt morgen tegen Benfica in de voorronde van de Champions League. Uh, ja, hoe heeft de Benfica gespeeld? Benfica heeft 2-2 uh, uh, gespeeld, en dat is niet een hele goede start, als je ziet wat er allemaal geïnvesteerd is door Benfica. Want Ko Adriaans heeft al wel gezegd, uh, de trainer van FC Twente, van ja, je kunt die competities wat vergelijken, maar ik ben er afgelopen weken eens in dat Benfica gedoken, daar is een, een vermogen betaald aan spelers daar komen allerlei spelers naartoe die uh, ja, qua statuur echt niet in de Nederlandse competitie komen, dus het is een heel goed elftal, uh, competitie vind ik zelf al iets minder, daar, daar heb je ook net als in Schotland dat twee, drie ploegen erboven uitsteken en de rest is middelmaat maar uh, ja, een valse start voor Benfica, ik weet niet of dat positief is voor Twente wat dat betreft zullen de mannen misschien wel een zware bosloop achter de rug hebben en en nu vol aan de bak moeten tegen Twente dus gemotiveerd zijn. Dus ja, afwachten. Het Twente... wordt echt afwachten. Dus. Ja, het wordt afwachten. Normaal gesproken denk ik dat Benfica net iets beter is dan, dan Twente. Wat, wat Twente meeneemt naar die wedstrijd is het goede gevoel... Uit de topwedstrijd van afgelopen zaterdag. Toen er met 2-0 werd gewonnen van AZ. En in de eerste helft er nog niet heel dominant werd gespeeld. Maar dat in de tweede helft wel kon. En Twente heeft het gelukt dat Brian Ruiz nog aan boord is. Dreigt nog altijd naar Tottenham of waar dan ook te vertrekken. Maar hij is er nog. En hij maakte zaterdag wederom het verschil. En hij kan nu starten. Goed, we gaan het morgen zien. Ronald van der Geer van Sport. Dank je wel. Okay topoverleg komt er tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president. Het moet de beurzen kalmeren, maar gaat dat ook lukken? Ik praat erover met de Europaspecialist Adriaan Schout. En het is uh, rustig op de weg. Er zijn op dit moment geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is kwart voor acht. Ja, ze gingen hele nachten door en ook dit weekend hebben Engelse rechtbanken doorgewerkt. De meer dan 2000 verdachten die tijdens en na de rellen zijn opgepakt, moeten allemaal worden voorgeleid. En dat gebeurt met grote snelheid. En de straffen, die zijn pittig. Verslaggever Matthijs van de Wiel Hij doet verslag vanuit Londen. Visie. Buiten de rechtbank staat een dame te demonstreren. Ze neemt het op voor de railschoppers. Die zijn door de samenleving de goot ingedreven. Ze is het niet eens met de stroffen. I'd seen on the television. Ze noemt het hypocriet. The Want de Kamerleden die met declaraties schoemelden... en de falende bankiers, die gaan vrij uit. Binnen mogen geen opnames worden gemaakt. Het is een aftandsgebouw. Hier krijg je de railshoppers te zien zonder capuchon over het hoofd... en zonder gezichtsbedekking. Eén voor één verschijnen ze in de glazen verdachte kooi achterin de zaal. Ze moeten door een spleet tussen de ruiten roepen of ze zichzelf schuldig of onschuldig achten. Wat opvalt is hoe jong veel verdachten zijn. Veel komen uit een gezin zonder vader en zijn inderdaad verdachten van allerlei afkomsten. Het bewijs is in veel gevallen videomateriaal. In Londen hangen overal beveiligingscamera's. De politie doet nog steeds invallen bij verdachten thuis. En vaak treffen ze daar de gestolen spullen aan. Sommigen hebben zichzelf gemeld nadat een foto in de krant was verschenen. En soms zijn het de ouders die hun kinderen hebben aangegeven. Sommigen betuigen spijt, vertellen dat ze zich hebben laten meeslepen. Zij kunnen een lagere straf krijgen omdat ze meteen bekennen. Buiten staan er nog steeds gevangenenbusjes vol met relschoppers te wachten... En daar voor de deur spreek ik een van de advocaten die het ook niet gewend is om hier in het weekend te komen. Uh, not so, nee, hardly unusual. The court is more busy today than it is De vereniging van advocaten maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de zaken worden behandeld. Er zouden ook veel minder verdachten op borgtocht vrijkomen dan gebruikelijk, en de straffen lijken zwaar. It's because it was such a, a you know a big event. De rechters zijn strenger. Zo kreeg Sonola Smith, fotomodel van beroep, zes maanden cel voor het stelen van tien pakjes kaugem. Ursula Nevin, een moeder van twee kinderen, sliep tijdens de rellen... maar ze nam een gestolen broek aan van een buurvrouw en kreeg daarvoor vijf maanden cel. En student Nicholas Robinson moet ook een half jaar de cel in. Hij stal voor 3,5 pond mineraalwater bij de Lidl. Op de publieke tribune zit niet alleen soms radeloze familie. Er zijn ook gewone Londenaren. die uit belangstelling komen kijken naar wat er met de railshoppers gebeurt. I to see the being out. Deze dames zijn het erg me eens met hoe er gestraft wordt. Well. And, uh, het gaat lekker snel. It, it harsh, de rechters zijn streng, maar dat moet ook. Er moet een voorbeeld worden gesteld. En ook dat geval van het gestolen water. Het moet mensen afschrikken zodat dit nooit meer gebeurt. In order to to prevent this van de Wiel hoorde u een reportage van hem. De beurshandelaren zijn er niet gerust op. De belangrijkste beurzen sloten aan het eind van de vorige week weliswaar positief, maar wel na eerst enorme verliezen te hebben geleden. En de vrees is dat deze week minimaal net zo stormachtig zal zijn als afgelopen week. Morgen hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy opnieuw crisisoverleg in het Élysée in Parijs. En met Adriaan Schout, coördinator Europa Studies van instituut Klingendaal, kijken we vooruit. Goedemorgen meneer Schout. Ja, goed. Ja, wat denkt u? Zal het Merkel en Sarkozy lukken om de rust te herstellen? Ja, aan de ene kant uh, zullen ze toch wel verstandige woorden moeten spreken en wat rust moeten uitstralen. Uh, er is natuurlijk grote onrust op de financiële markten. Uh, en de eurocrisis is eigenlijk ook wel een nieuwe fase ingegaan. Met dat Italië en Frankrijk ook op de tocht zijn komen te staan. Aan de andere kant, ja, ik denk dat we ook niet al te veel moeten uh, verwachten. Want alle vorige Europese maatregelen die hebben de crisis toch ook nooit bij de wortel aangepakt. En uh, ja, Merkel staat thuis onder erg grote druk om vooral niet uh, te veel in te geven. Dus uh, ik denk niet dat dit, deze meeting nou onder een, een gunstig gestern te plaatsvindt. Nee. Wat, ze, wat zouden ze moeten doen? Nou, ja, wat, we weten natuurlijk niet precies wat er op de agenda staat uh, uh, morgen... Maar de discussie zal natuurlijk gaan over het noodfonds en uh, de manier waarop dat gebruikt kan worden. Ja, in de eerste plaats zal dat noodfonds waarschijnlijk uh, verdubbeld of verdrievoudigd moeten worden. En de taken daarvan uh, zullen moeten worden uitgebreid. Zodat het noodfonds ook euro-obligaties zelf kan gaan uitgeven en kan opkopen van uh, lidstaten. Maar goed, deze maatregelen liggen natuurlijk erg gevoelig in Duitsland, maar, uh, maar, maar net zo goed ook uh, in Nederland... Ja, daarnaast kunnen we nog wat uh, uitspraken verwachten om het centraal gezag in Europa te versterken. Bijvoorbeeld om betere grip op de begroting in de lidstaten te krijgen. Ja, dat is ook niet echt een heel populair punt, hè? Nee, maar ja, het is wel de kern van de, de, de, de problemen in Europa. Nou ja. dat, uh, maar goed, daar proberen we nou anderhalf jaar lang uh, Precies. gezag te krijgen. Maar hebben zij daar de kracht voor? Ik bedoel, zijn ze sterk genoeg om zo'n besluit te nemen, ook al is het niet zo heel erg populair bij de lokale bevolking? Nou, ik denk dat Merkel wel in een heel moeilijk pakket zit om, uh, om daarmee verder te gaan op dit moment. Want uh, de, de Europese regeringsleiders zijn 21 uh, juli bij elkaar. Daar zijn al afspraken, wat afspraken, die zijn veel te vaag gemaakt ja. over uh, dat, dat noodfonds. Maar die gaan pas in september uh, door het parlement in Duitsland. Ja, ik denk niet dat Merkel nu al uh, daarop vooruit kan lopen. En uh, wat is het, vier weken later opnieuw met allerlei plannen gaan komen, nog voordat de vorige door het parlement zijn gegaan. Dus. Hmm. Heel veel zal niet bereikt kunnen worden daarin. Nee. Uh, maar nu hebben we de afgelopen weken dus uh, gezien dat die, uh, die regeringsleiders ook allemaal anders reageren. Sarkozy kwam terug van vakantie. Beurzen zien dat meteen als een soort van... Uh, ja, dat, dan is er blijkbaar een groot probleem en zakt alles in. Uh, Rutte die kwam uh, niet terug van vakantie, maar daar hebben we ook helemaal geen uh, gevolgen van gemerkt. Uh, het is wel een beetje verdeeld hè, hoe in Europa gereageerd wordt op, uh, op de situatie. Ja, en Merkel kwam waarschijnlijk expliciet zelf niet terug van vakantie. Om te, uh, en dat zou alleen maar de, de, de, de onrust hebben verder aangewakkerd. Ja, we zitten echt te wachten op plannen die nu eens een keer wel gaan werken in Europa. Uh, en ja, er moet leiderschap getoond worden. Uh, maar de echte plannen daarvoor, die, ik zie ze nog niet uh, klaar liggen. Nee, wat, wat vindt u, wat zou een goed idee zijn om, om deze crisis te lijf te gaan? Nou, de, allerlei plannen circuleren op dit moment, uh, vanochtend weer plannen over een begrotingsautoriteit. Eigenlijk zou je gewoon moeten kunnen zeggen, we gaan de euro uh, eens een keer opnieuw inrichten. Uh, korte termijn oplossingen landen uit de euro te zetten of op splitsen in euro's en euro's, dat zal op de korte termijn ontzettend veel uh, gedoe geven. Uh, dat zal economisch enorme uh, consequenties hebben. Maar we zouden eigenlijk moeten kunnen doorgaan met de euro zoals die nu is. En zeggen maar iedereen moet zich komende tien jaar wel opnieuw kwalificeren. Dat zal de politieke druk geven uh, aan landen om nou wel een keer de, uh, het, het huis op orde te krijgen. Op dit moment kan iedereen beloftes doen en ze vervolgens niet nakomen. Ja. Als je zegt nou we gaan opnieuw de euro inrichten. Iedereen moet zich kwalificeren. Dat zou wel eens een maatregel kunnen zijn die wel gaat werken. En dan krijgen landen dus tien jaar de tijd om uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja en in de tussentijd en oranje kaarten kunnen uitdelen. En uh, als je uh, drie oranje kaarten hebt, dan heb je in feite een rode. Uh, waar het om gaat in het, in het probleem met de euro... ...is dat de politieke druk om echt maatregelen te nemen... ...dat die eigenlijk ontbreekt. Dat zie je ook nu bij Italië en Frankrijk. Er worden allemaal ja. uh, nieuwe bezuinigingen afgekondigd. Maar ja, de, de bonden gaan meteen stakingen afroepen. Kijk, ja. uh, we krijgen in de grote landen krijgen we nu ook alweer uh, verkiezingen... Dit, dit soort ontwikkelingen frustreren natuurlijk de, de noodzakelijke bezuinigingen die, die, ja, waar het nu eigenlijk allemaal echt om draait. Een tijd van de onpopulaire maatregelen in elk geval. Uh, Adriaan Schout, coördinator Europa Studies vanuit het uh, instituut Klingendel. Dank u wel voor uw analyse. Graag gedaan. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht Met Bas Schemmink. In Rotterdam-Zuid is het gisteravond even onrustig geweest... nadat de politie een gewapende man neerschoot. We hebben het ook gemeld. Op de site van RTV Rijnmond is te zien, uh, te lezen... dat de man na een eerder schietincident per tram was gevlucht. De politie probeerde hem bij een tramhalte aan te houden... maar hij ontkwam. En daarop schoot de politie gericht. Er ontstond een uh, oploopje van zo'n 300 man... maar de politie zette meteen tientallen agenten in... die een groot gebied afzetten. Volgens het Algemeen Dagblad kwamen er wapenstokken en politiehonden aan te passen om de groep uiteen te drijven. En daarna keerde de rust weer terug. De Telegraaf bericht nog over een 18-jarige Rotterdammer die is opgepakt. Die via zijn mobiele telefoon en de sociale media opriep te gaan rellen zoals in Londen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Anders Breivik staat in schuttershouding op de voorpagina van het AD, Volkskrant en de Telegraaf. De laatste krant heeft de foto bijgesneden en uitvergroot, zodat alleen Breivik nog te zien is. Dit weekend werd hij onder zware bewaking teruggebracht naar het eiland Utoya... voor een reconstructie van het bloedbad dat hij daar aanrichtte. In Noorwegen is discussie ontstaan over het publiceren van de foto's van de reconstructie. Redacteur Torri Pedersen van de krant Verdens Gang legde op de website uit waarom zijn krant als enige in Noorwegen foto's en video's van de reconstructie toonde. Volgens hem helpt het bij het debat over de schietpartij en de nasleep daarvan en een pleidooi voor gescheiden lessen aan jongens en meisjes in trouw. Volgens de besturenraad, die namens 2200 christelijke scholen spreekt... zou het goed zijn voor bepaalde lessen om dat te proberen. Tussen de 12 en de 16 jaar is er namelijk een groot verschil... in ontwikkeling van de hersenen van jongens en meisjes. En daar moet je in het onderwijs rekening mee houden... door aangepaste lessen, zegt de voorzitter van de raad. Overigens wil hij de groepen niet helemaal uit elkaar houden... want ja, ze moeten natuurlijk wel leren samenwerken. De financiële ijstijd is aangebroken, zegt NRC Next. De afgelopen decennia hebben bedrijven en overheden steeds meer geld geleend. Want taboe op schuld verdween. Schuld werd zelfs een bruikbaar instrument. Maar het leenthousiasme heeft geleid tot de kredietcrisis. De krant bepleit dan ook de terugkeer van de oude moraal... Calvinisme, spaarzaamheid woekeren met talenten. Ja, de financiële ijstijd. Dus hier, echte winter in Nieuw-Zeeland. Voor het eerst in 80 jaar ligt in het grootste deel van het land sneeuw... en zelfs in het centrum van Auckland is het wit. Mensen gaan er toch op uit. Geen sneeuwbanden op de fiets. Acteur Stephen Fry, die in Nieuw-Zeeland is voor opnames van de film The Hobbit... twittert dat het opwindend is zoiets geks mee te maken... Ook voor deze vrouw is het een sensatie. Voor het eerst ziet ze sneeuw vallen in haar eigen tuin. Dat is zo so Oh my god. I have never seen snowfall. Yes. De <laughs> oorzaak van de sneeuwval is een poolwind uit het zuiden die zorgt voor uitzonderlijk lage temperaturen. En leuk voor die mevrouw, maar er wordt meer sneeuw verwacht. Ja, ja, goed, jammer dat we bij, bij ons in Nederland niet meer zo enthousiast worden voor wat kouder weer. In Amerika wordt volgend jaar strenge anticorruptiewetgeving van kracht. En Shell ziet dat niet zitten, schrijft het Financiële Dagblad. De wet is bedoeld om corruptie onder dubieuze regimes terug te dringen. Shell voorziet een grote strop als het in bepaalde gevallen geen uitzonderingspositie krijgt. Het bedrijf doet miljarden investeringen in landen die openbaarmaking van de geldstromen verbieden. Zoals China en Qatar. En daarmee sluiten we het mediaoverzicht af. We gaan eruit voor het nieuws van 8 uur. En we zijn zo weer bij terug. Graag, tot zo. Dan kom je tot Twee Dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Met recht van spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Vanavond de gast, vredesactivist Minjan Faber. Ik keer mij tegen de kernwapening. Nu u, Ruud Lubbers, verzoek ik u dringend, zeg nee.